autoriteit heeft duizenden boetes uitgedeeld vanwege grootschalige fraude met mest. Veertig mesthandelaren hebben structureel fictieve afnemers opgevoerd, terwijl de mest in werkelijkheid elders werd gedumpt. De 140 boeren die de mest afnamen hebben ook een boete gekregen, omdat ze de handelaren nooit de papieren hebben gevraagd. Het weer. De krachtige tot stormachtige wind kan vannacht in het noorden aantrekken. tot zeer zware windstoten. Met snelheden van 100 km per uur. Ook nu zijn er al windstoten. Ook morgen nog veel wind en regenachtig bij ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journal. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Que j'avais demandé, si l'histoire d'un soleil Que j'avais espéré, si l'histoire d'un amour Que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour Que moi, petit enfant, je voulais être heureux Pour toute la planète, je voulais, j'espérais Que la paix règne en en ce soir de Noël Mais tout a continué, mais tout a continué Mais tout a continué Non, non, rien n'a changé Tout, tout a continué Non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 Tout le temps, Toch? Toch? Toch? Toch? Moi je pense et à Toch? Toch? je Toch? Toch? Toch? Toch? Toch? ces choses-là Ne me Toch? pas Toch? pourtant Toch? Oui, et pourtant Et pourtant Je je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 De eerste vrijdag van uh, februari. Uh, wederom. En de eerste vrijdag van de maand staat altijd garant voor uh, sportcafé van ZFM Vanuit Hotel Hoogland. Vanavond hebben we een aantal gasten. En we gaan uh, diverse sporten bespreken, Luc. Ja, we, gaan, uh, we krijgen in het eerste uur. hebben we sowieso hier Peter Berkhout. die alvast aan tafel zit. Uh, Peter, we gaan straks verder met je praten. Welkom. Ja. Dankjewel. Verder krijgen wij nog uh, Chris, Chris uh, Zwemmer, die gaat ons alles vertellen over sportblessures en alles wat je ervoor, tegen en met mee, mee kan doen. En dan krijgen we ook nog Louis van der Meij, die ons alles gaat vertellen over Oomsteen Biljard. En dat is uh, alles waar we het uh, eerste uur over gaan hebben. Dat gaan we in het eerste uur allemaal doen, dus we hebben een bomvol. Ja. Om te beginnen Peter Berkhout, Hallo. voorzitter van ZSC04. Klopt. Welkom. Uh, voor zijn sportcombinatie. Dat is een uh, sportclub waar diverse soorten sporten ja. beoefend uh, worden. Uh, zoals handbal, darten, uh, softball, honkbal nou, en nog ja. wat meer denk ik. En nog wat meer, inderdaad. We, we, het zijn er vijf officieel. We hebben voetbal hebben we, verdeeld voetbal in, in uh, veldvoetbal en zaalvoetbal. We hebben uh, handbal, uh, honk en softball. Tennis doen we. Tennis op uh, asfaltbanen. En uh, niet te vergeten Duits, Dat klopt. Zo, dat zijn heel wat sporten bij elkaar. En dat is natuurlijk al uh, op zichzelf staat al heel uniek. Maar wat maakt het nou echt zo heel speciaal ZSC 04? Nou, het, het grote van het... Het voordeel van een dergelijke combinatie is dat je onze leden uh, meer kunnen bieden. We hebben heel veel leden die niet alleen maar uh, bijvoorbeeld tennis of niet alleen maar honkbal doen. Maar die ook uh, beide sporten combineren. En uh, door de diversiteit van sporten kunnen we ook het hele jaar rond sport bieden. En moeten ze zich daar apart dan voor aanmelden voor die sporten? Of hoe werkt dat? Uh, ja, uiteraard ze zijn, uh, we hebben allerlei afdelingen, daar moet je lid van worden en we kennen een, een algemene contributie. En uh, dat is een eenmalige activiteit. Dus uh, al ben je het van twee of drie afdelingen lid, je betaalt maar één keer de, de eenmalige contributie. Dus je, eigenlijk als je één keer uh, zoals je zegt, één keer de contributie betaalt. En je kan zeggen, het ene jaar wil ik handballen en het andere jaar zegt van nou ik vind tennis eigenlijk ook wel leuk, ik ga de ja, maar eens proberen. Geen enkel probleem. Of alle twee tegelijk. Uh, al wordt dat moeilijk, handbal en tennis tegelijk. Dat wordt lastig denk ik, ja, als het op hetzelfde veld is, zeker. <laughs> zeker ja. Zo'n uh, combinatie van sporten, is dat ook de uh, redding voor menig sportvereniging? Dat er meer sporten mogelijk zijn bij een vereniging? Ja, ja, het moet wel. Ik denk dat de afdelingen uh, los van elkaar bijna niet uh, konden bestaan. Als ik kijk naar, uh, naar handbal en naar, uh, naar darts, dat zijn afdelingen die uh, ja, alleen zouden die het op dit moment niet kunnen redden. Oké. Okay. Maar even terugkomen op de naam. ZSC. Nou, dat, ZSC dat lijkt me duidelijk. Dat staat voor Zandvoortse sportcombinatie volgens ja, mij. Ja. En dat 04 erachter. Ik denk dat dat uh, staat voor de oprichtingsjaar of de fusiejaar. Het of... is het uh, fusiejaar. In 2004 is eigenlijk min of meer gedwongen een fusie ontstaan. Uh, een beetje gedreven door vanuit de gemeente om uh, te proberen alle sportactiviteiten in de Duintjesveld te centreren. Uh, de combinaties ontstaan door samenvoeging van TCB, tcb voetbal op de Kennemerweg. En Zandvoort uh, Handbal. dat waren de twee karttrekkers. Die uh, moesten samen, nou gezocht naar een locatie, dus we zitten nu in de kantine, de oude kantine van Zandvoort uh, Handbal. Uh, het is voor sommige uh, honk- en softballers nog steeds een doren in het oog. Dat er op de Kermenweg gewoon nog een fantastisch mooie kantine staat. En daar liggen velden en daar ligt een softballveld. Maar ja, -da, dat is verleden tijd. Dat kan niet meer gebruikt worden. Maar in 2004 is dat uh, samengekomen. En uh, de, uh, voetbal, TCB, heeft uh, de afdeling honkbal, softball meegenomen. En de handbal die had al tennis. Dus dan hadden we vier activiteiten en daar is een uh, darts aan toegevoegd. En uh, we, we zitten nog steeds te denken om uh, nog een klaverjasvereniging op te richten. We hebben klaverjassers, maar die zijn nog niet een echte afdeling. Maar dat is nog steeds mijn wens. Dus er is nog voldoende te wensen over. Dus er wordt, uh, wordt genoeg aan, uh, aan de weg getimmerd uh, om dus uh, ja, zeker. de, de Leiden groter te maken. Oké, okay, en waar... Um... Waar bestaan voornamelijk de leden uit? Zijn dat uh, mannen, vrouwen in bepaalde leeftijdscategorieën? Kan je daar iets over vertellen? Nou, dat is echt uh, een beetje afhankelijk van de sport. Iedere sport wordt op een andere manier bedreven. Uh, bijvoorbeeld voetbal. Uh, de groep die nu voetbalt, dat, zijn, uh, dat is een oud team uit, uh, nog van TZB. Die trainen alleen maar op de woensdagavond. Gezellig een, een vriendenteam is dat meer. En die spelen absoluut geen competitie. En uh, ja, de kans dat als er een paar weglopen, dan stort het team in elkaar. Dat, dat, dat is een reële kans. Maar voor hetzelfde geld komen er wat mensen bij. Nou, als je kijkt naar handbal, dat is al uh, van oudsher. Het uh, was een hele grote vereniging, zandvoort handbal. Echt, de, als je kijkt in de Zandvoortse... Uh, Vroeger had je die dvd ooit gekregen van Zandvoort. Als je daar kijkt naar de handbal, er is enorm veel gegevens over. Dat is nu alleen nog een tweedameselftal en een meisjeselftal. En er zijn voorzichtig plannen... Uh, dat is een primeur voor vandaag. Ja. Voorzichtig oh, plannen. Wij zijn gek op ja, primeurs, ja. Wijzen, we willen graag weten. <laughs> voorzichtig plannen om een herenelftal uh, weer op te richten. En uh, we hebben al vier of vijf mannen. Maar we hebben er zes nodig minimaal. Dus uh, als er nog luisteraars zijn die uh, behoefte hebben om weer eens de handballen op te pakken. Nou, meld je aan bij, uh, bij de vereniging. Want ze zitten te springen erop. Dus nou, dan dan vast even de website waar ze zich op kunnen geven. Ja, uh, www.zcc.nu. En dat, dat geldt niet alleen voor handballers. In, uh, voor iedere sport Sport is uh, zeker nog plek. We zijn, uh, maar daar komen we straks wel op op het beleidsplan bezig. En uh, om, om sporten naar boven te halen. Oké. Okay. Nou, in ieder geval Peter, tot nu toe bedankt. Uh, leuk om tegelijk te beginnen met een, uh, met een klein primeurtje. Okay. Uh, we praten straks uh, graag nog even verder met je. Maar nu eerst gaan we even naar Prince met 1999. Kijk. En hier zijn we weer terug bij het uh, sportcafé in Hotel Hoogland, ZFM uh, uh, Zandvoort. In tegenstelling tot wat uh, Luc net aankondigde, uh, hebben we niet naar Prins geluisterd. En zeker niet naar 1999. Wel gekeken. Maar we hebben Prins wel gezien, maar we hebben hem niet gehoord. Maar we gaan nu verder met uh, Peter Berkoud weer, waar we mee bezig waren. ZTC 04. Oké. Okay. Peter, uh, voor de de muzikale break, die, de verrassende muzikale break, dat wil ik nog maar eventjes, eh, even zeggen. Hadden we het een beetje over, uh, over het beleid, wat uh, eigenlijk het beleid wil zijn van uh, zsc 04. Ja. Hoe zit het met bestuurlijk en dergelijke? Vertel daar eens wat over. Ja, nou, We zijn toevallig nu, uh, nu bezig met een heel uh, nieuw beleidsplan voor de komende jaren. Uh, waarom? Omdat uh, uh, we zien dat we de afgelopen jaren financieel wat er min in zijn gegaan. Dat is niet de bedoeling, want uh, een van de doelstellingen van onze vereniging is dat we iedereen uh, op een uh, zo interessant mogelijke manier uh, kennis willen laten maken met allerlei soorten sport en dat tegen een prijs uh, die niet al te hoog is. Nou, als je dat wil bieden, dan moet je het wel goed geregeld hebben. Uh, omdat we verschillende afdelingen hebben, moet je dat ook goed regelen. Uh, van de historie uit had iedere afdeling netjes een eigen voorzitter, een eigen penningmeester, een eigen secretaris. Maar die uh, structuur moeten we tegen het licht houden. Uh, vooral omdat het steeds moeilijker wordt om de juiste mensen te vinden. Het is, het is heel leuk dat je van alles een vol bestuur wilt hebben, maar als ze er niet zijn... En, uh, uh, het, het, ja, het wordt steeds lastiger om mensen te vinden die daar tijd in willen steken dus uh, als het op een andere manier kan graag maar dus het hu huidig is het dus echt zo dat de handbal een apart bestuur ja. heeft en, en uh, de softbal en, ja. en de, en de softball zal gelijk zijn denk ik ja en en uh, softball is gelijk voetbal heeft een eigen kleine bestuur omdat die heel klein zijn en darts hebben we eigenlijk geen bestuur want uh, hoe uh, zonde het ook is we hebben wel een afdeling darts maar die is leeg we zijn uh, uitgerust met vijf fantastische dartsbanen door de dartbond uh, gekeurd en goed bevonden voor alle wedstrijden op alle niveaus Zo. alleen we hebben geen uh, mensen om te spelen die waren oh. er maar die zijn uh, uh, om wat van reden dan ook vertrokken naar. Uh, die vonden het interessant om in een kroeg te gaan spelen ja, en wij zijn geen kroeg, wij zijn een sportvereniging. Dus voor ons is het belangrijk zodat je gewoon lekker kunt sporten. En dat is een hele leuke sport. En daarna mag je best een biertje drinken. Maar ja, je moet ook bijvoorbeeld bardings draaien. We zijn allemaal vrijwilligers. Moet erbij, ja? Ja. En in een kroeg kun je zeggen: van, over doen maar twee bier. Maar hier moet je ze zelf halen. En welke om dan toch eventjes op de ja. datten terug te komen. Ja. Welke avond zou dat dan uh, gebeuren bij jullie? Nou, we nou, dus hebben wat... gelukkig uh, een paar leden die uh, toch een soort doorstart willen maken, en die gaan op de woensdagavond uh, proberen die toch uh, mensen bij elkaar te halen. Dus ook voor dat geld, uh, kijk op de site of uh, meld je aan. En dan uh, of kom gewoon een keer een woensdagavond langs, want dat is en blijft een, een hele leuke sport om te doen. Oké, okay, ja. Ja. nou mooi, nog meer reclame voor ja. Nou, uh, nee, dat is alleen maar gunstig. Ja. Um, nog even over een beetje, je had het net al een klein beetje over de toekomst, dat hier het bestuur, ja. zoals de huidige structuur is, dat dat toch niet meer echt wenselijk is. Um, hoe, en ik op de website dat jullie wel dit jaar gelukkig uh, Kiet gedraaid hadden, of in 2010. Ja, we hebben Kiet nou. gedraaid en uh, we zijn nu bezig met de budget voor dit jaar, maar het, uh, het ziet er iets minder rooskleurig uit. Dus, uh, Volgende week hebben we een bestuursvergadering, kijken hoe we dat op gaan pakken. Ja, want ik las ook dat jullie bezig waren om toch het een en ander te proberen om de honk- en softbal naar een iets hoger, uh, ja. hoger plan te, ja. te tillen. Hoe, hoe zie je dat? Wat, wat moet daarvoor gaan gebeuren? Nou, ja, honkbal, uh, dat gaan we dit jaar, uh, willen we senioren honkbal gaan spelen. En uh, het veld waar we nu ook spelen is een prachtig veld, maar een softbalveld. We hebben dispensatie van de bond om daar honkbal op te spelen, maar niet op seniorenniveau. Dus een van de dingen die we moeten hebben daarvoor is een, een werpheuvel, zoals dat heet. Die moet aan allerlei eisen voldoen. We hebben een verplaatsbare werpheuvel gevonden, maar dat ding kost maar liefst 4000 euro. En dat is iets wat we niet zo uit, uit de kast trekken. Dus uh, de Honkersopbal is zelf bezig met wat acties. En uh, nou, wie weet luistert er nu ook nog een, uh, een, een rijke zandvoort Die dieven. Ja. <laughs> je weet het nooit, je nee, weet het nou. nooit. Ja. Dus uh, uh, en dat zijn dingen die, uh, ja, die hakken in de begroting. En daar moeten we wel een oplossing voor doen. het ja. Voor de toekomst is heel belangrijk dat we die doorzetten. Steun vanuit de gemeente, is die er? Goed Ik ben wel bezig. Ik heb hier en daar wat visjes uitgegooid. Maar ja, die hebben er nog niet toegehaapt, helaas. Nee. Oké, dus de toekomst van ZTC is iets dan minder rooskleurig uit dan, dan dat jij nou, in de nou, eerste instantie het, dacht uh, ik, ik, ik, ben, ik ben altijd heel positief ingesteld en ik ga ervan uit dat we ook hier uh, uit zullen komen en uh, dat dat allemaal goed komt, dat, dat weet ik zeker oké okay, nou Peter, dankjewel voor je komst hier uh, naar Hotel Hoogland uh, blijf nog gaan. eventjes om uh, ja. de rest van het programma te kijken zal ik zeker en, doen wie weet, tot de, tot de volgende keer en ook nog heel veel succes met de verdere ontwikkeling en het, on, ja, het verder Uitwerken van uh, ZSC04. Oké, okay, jullie bedankt voor uh, de mogelijkheid om dit even te overleggen. Dankjewel. Dank nou, graag gedaan. Okay. Um, zo dadelijk uh, naar de volgende plaats schrijft hier aan Chris Venner. En hij kan ons alles vertellen over allerlei soorten blessures bij bepaalde sporten. Maar nu eerst gaan we even naar muziek luisteren. Hier is Karel Enroth met Back It Up. Weer terug, uh, Sportcafé in Hotel Hoogland en uh, inmiddels aan tafel aangeslopen Chris Swemmer. Chris, goedenavond. Goedenavond. Nou, Chris, uh, een heel verhaal. Jij studeert uh, Human Movement Sciences. Je bent uh, uh, student Goed. bewegingswetenschap uh, aan de Vrije Universiteit. Wat houdt dat allemaal in? Nou, wat het uh, inhoudt is dat je op een wetenschappelijk manier uh, onderzoek naar het menselijk bewegen. Ja, onderzoek naar het menselijke bewegen en, uh, ja, dat is vast een uitgebreid uh, gebied. Ja, dat is een uh, enorm uitgebreid gebied. Dat gaat van uh, er zijn eigenlijk twee gebieden waar je kan specialiseren: dat is op de gezondheid, uh, op het gezondheidsgebied en uh, aan de sportkant. Ja, de sportkant en jouw interesse ligt vooral aan de sportkant. Sportkant, ja. ja. gelukkig maar al, <laughs> dat, dat is bij de sportprogramma. <laughs> uh, ja, ook welkom ook namens mij natuurlijk en um, ja, om maar gelijk even met de deur in huis te vallen, ik ben zelf een sporter en Willem is ook nog steeds een sporter. Um, wat veroorzaakt nou eigenlijk de meeste sportblessures? Kan je daar iets, iets over zeggen? Wat is dat? Uh, gebrek aan training? Of... Mm, ja dat is moeilijk te zeggen want er zijn altijd twee factoren die een rol spelen. Dat is, er zijn interne factoren en externe factoren. Eh, interne factoren heb je voornamelijk zelf in de hand. En uh, ja, die factoren zijn bijvoorbeeld uh, geen goed uh, schoenmateriaal of uh, ja, dat je overtraind bent en dat je toch door wilt doorgaan en dan nemen de kansen op blessures nemen toe. En aan extern moet je denken uh, aan bijvoorbeeld slecht weer, waardoor je op het voetbalveld eerder uitglijdt en een blessure aan overhoudt. Maar toch ook een stuk voorbereiding. Als je kijkt deze tijd van het jaar zijn er heel veel mensen die gaan wintersporten ja. en er zijn ook, ook een flink aantal mm -hmm. die met blessures terugkomen. Ja, natuurlijk is een stukje voorbereiding uh, zeker van belang. En als je bijvoorbeeld het wintersport uh, als voorbeeld neemt, dan nou, ben je al gauw op een dag 6 tot acht uur, uh, nou, ga je de piste af. Ja, en als je dat niet gewend bent, uh, nou, de vermoeidheid treedt op, ja, coördinatie gaat achteruit ja, en de kans op blessures neemt dan wel toe. Ja. Ja, en dan daarbij, uh, Luke maakte net al een gebaar, dat is ook een activiteit waar nog wel eens wat uh, genuttigd wordt. Wat ook niet aan goede komt. Nee nee, nee, nee alcohol en sporten gaan eigenlijk helemaal niet goed samen. Want uh, als je alcohol nuttigt, dan uh, gaan de bloedvaten verder uh, uitstaan. En dan, uh, ja, coördinatie neemt af en uh, ja, concentratie is minder. Dus de kans op blessures uh, neemt dan vervolgens ook weer toe, ja. Zeker. De kans neemt toe. Ja. Een van de dingen waar jij voor staat, denk ik, is om dat te gaan voorkomen bij mensen. Ja, tuurlijk. Je hebt dat, ja, wat ik al zei, je hebt dat dan zelf in de hand. Bijvoorbeeld voor je aan een, aan een wedstrijd of training begint, is een warming-up natuurlijk uh, cruciaal, dat gebied. En uh, ja, als je goed opgewarmd bent, dan neemt de kans op blessures zeker af. Ja, uh, de mensen die blessures oplopen, die hebben vaak ook een herstelweer uh, ja. nodig. Is dat ook iets uh, waar je dan bij betrokken raakt? Ja en nee, ja, op het medisch gebied niet, want daar heb je bijvoorbeeld een fysiotherapeut voor of een huisarts. Maar uh, op het moment dat iemand uitgerevalideerd is, dan zou ik hem op kunnen vangen en bijvoorbeeld dan nog de stap te kunnen maken naar, naar het sporten waar die persoon op dat niveau mee bezig was. En hoe, hoe, hoe moet ik dat zien? Die stap is dat een soort traject dat je dan ingaat? En... Ja, het is gewoon een soort overbrugsfase. Stel dat iemand bij een fysiotherapeut geweest is en hij heeft een enkelklacht gehad. Daar heeft hij zijn enkelbanden verstuikt, doet daar een aantal coördinatieoefeningen en de fysiotherapeut zegt van nou ja, je kan weer lopen en doen, maar sporten is nog, ja, is op het randje en daar zou je dus extra training voor moeten doen. Maar ja, daar ja, kan dan zo iemand zoals ik kan daar een rol in spelen om toch naar de, naar de uh, grens toe te gaan waar die persoon mee bezig is geweest op dat moment en dat is, ja, je geeft nu alles zelf aan uh, enkel blessuren en ja. uh, dat is voor iedere blessure is dat denk ik, neem ik aan anders uh, hoe, hoe moet ik dat ik zeg, hoe, uh, hoe moet ik dat een beetje zien, hoe ga je dat aansturen ga je dan een uh, traject afspreken, Zet je dat op papier of, of is dat per uh, patiënt like ik het zo noemen. Ja. is dat verschillend ja, het is sowieso verschillend per individu want bijvoorbeeld leeftijd speelt al een enorme rol iemand die jong is, die revalideert veel sneller dan iemand die al ouder is dus daar moet je sowieso per individu rekening mee houden en ook afhankelijk uh, wat het niveau van de sporten geweest is, speelt ook een enorme rol daarin. Dus het is echt afhankelijk van het individu en je moet uh, ja, gewoon samen met die persoon om tafel zitten en uh en afspraken daarover maken en ook echt een training op papier uitschrijven, ja. En dan, niet, in, in, in eventjes, uh, niet alleen voor blessures, maar zoals nu, het is nu slecht weer. Uh, er zijn een aantal sporten die liggen in de winter ja. stil. Uh, ja, denk aan voetbal, winterstop. Uh, nou, wat, uh, noem nog eens een paar, uh, paar buitensporten ja. die in de winter ja, beoefend worden, natuurlijk. die nu stil liggen. Uh, begeleid je ook die mensen om uh, fit te blijven in die periode? Of? Ja, ja, dat zou zeker kunnen, zeker, ja. Vooral in die, die, die buitensporten die nu stil liggen denk ik voor de sporter gewoon belangrijk om fit te blijven en dan ook gemotiveerd om dan weer in nou, die periode van rust toch wel weer uh, fit aan de slag te gaan. En dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Ja, ja logisch. Oké, okay, nou uh, Chris, we praten straks uh, graag nog eventjes uh, met je verder over uh, verdere blessures. Uh, nou, ik heb bij dit onderwerp eigenlijk ook ja. een toepasselijk plaatje <laughs> uitgezocht, want hier hebben we Redbone met Wounded Knee. Lied van uh, Redbone met uh, Wounded Knie uh, zijn we terug aan tafel in Hotel Hoogland bij uh, Spotcafé van uh, ZFM. We zitten nog steeds te praten met uh, Chris Wemmer. Chris, uh, ja, blessure deskundige, mogen we je zo noemen ook. Mm, nou, dat zou zo zou ik het niet willen noemen. Uh, als je een blessure hebt, ga je toch als eerst naar de huisarts en vaak naar een fysiotherapeut. Dat zijn wel meer mensen die er wel meer verstand van hebben. Ja, maar toch. Om het te proberen te voorkomen. De studie die ja. jij doet, die daar toch wel op gericht om te voorkomen en voor jou is het gelegen om ergens in de topsport terecht te komen, om daarbij de steun te zijn en de... ja. ter voorkoming van uh, blessures. Ja, preventief, uh, preventief gezien wel, ja. Ja, dat gebied, ja. Dat is ook jouw ambitie om uiteindelijk uh, daarin terecht te komen, in de topsport. Ja, ja, zeker weten. In de topsport uh, ja, er zitten zoveel ontwikkelingen in op zo'n hoog niveau en het gaat allemaal zo rap. Dat is, uh, ja, dat is heel mooi om te zien hoe snel, uh, snel die ontwikkelingen gaan. Ja, zeker. ja, je zegt het zelf al hoe snel die ontwikkeling gaat. Want ik denk dat we tien, 15 jaar terug, ja, dan was er uh, iemand die uh, met een sponsor een team begeleidde en daar hield het eigenlijk ja, mee ja. op. Ze hebben ja. nog steeds dat wonderwater, hè? Ja, oké, okay, ja. ja, maar toch... Ik denk het... ja. ja, zeker weten. Die ontwikkeling... Uh, vroeger was het altijd uh, als je een blessure had, uh, rust houden. En dan het liefst nog op bed liggen. Maar tegenwoordig is het uh, binnen 48 uur weer aan de slag gaan. En uh, dus zo snel mogelijk weer op het veld komen te staan. Ja. En waarom, waarom is, dat, is dat zo? Dat ze zo snel mogelijk weer uh, in de beweging moeten, zou ik maar zeggen? Ja, nee, dat is uh, oh, ja, fysiologisch misschien binnen het lichaam is dat ook zeker van belang. Die eerste 48 uur zijn echt uh, vaak uh, om rust te houden. En dan het herstelt... Uh, ...te versnellen en vervolgens is het bewegen weer belangrijk om de bloedse omloop op snelheid te krijgen... ...en vervolgens zo snel mogelijk alle afvalstoffen uit het lichaam te krijgen. Dus jij bent het eigenlijk eens met hoe Arjen Robber voor het WK behandeld is, dat hij weer zo snel op het veld stond? Nou, daar durf ik niet zo veel over te zeggen, want ik weet niet inhoudelijk wat er precies gaande is geweest... ...maar ja, vaak wordt het wel gedaan en zeker binnen de, zulke topsport, daar ja, gaan natuurlijk enorme bedragen in om... Dus uh, ja, en zeker sponsoren spelen daar ook een belangrijke rol achter om uh, zo iemand weer zo snel mogelijk op het veld te krijgen. Maar nu een persoonlijke vraag, denk je dat het verantwoord is geweest, dat er met hem gebeurd is? Uh, nou ja, ik, ik denk het niet. Ik denk dat er toch, ja, toch wel te veel druk achter heeft gezet. En misschien uh, ja, heeft het mentaal ook wel een rol gespeeld uh, voor hemzelf dat er te veel druk op heeft gestaan om toch weer te presteren op het WK. Maar uh, ja, daar durf ik verder... Uh, Verder over nee, ga naar straks ook doen. Nee. Oké, okay. laten we terug teruggaan naar ja, naar inderdaad jezelf. Want dat is wel belangrijker. Um Kun je aangeven bij welke soort blessures er nou typisch zijn voor een bepaalde tak van sport? Kijk, ik kan me voorstellen dat als, jij, als ik op het voetbal loop en ik krijg een schop op mijn enkels, ja, dat is een typische voetbalblessure of een onbehouden actie van de tegenstander. Mm -hmm. ja. Maar is daar een bepaalde lijn in zeggen van, oké, okay, bij tennis, je kent natuurlijk iedereen kent de tennisarm ja, en is dat echt een tennisblessure of is dat, ligt dat uh, heel anders? Nou, dus niet zozeer een tennisblessure, want bij badminton komt dat ook vaak voor. Maar dat is uh, dus een ontsteking aan de aan de arm. Bij de elleboog zit dat. Maar dat is gewoon door herhaaldelijk slaan, komt er heel kracht op, op het tennisracket wat vervolgens door de arm wordt opgevangen. Ja, en door herhaaldelijke herhalingen, ja, ontstaat er dan op een gegeven moment een ontsteking. Ja, en als je dat niet rust geeft, dan, dan gaat het langer duren. Maar is zeker wel per sport, is dat zeker afhankelijk van wat voor blessure. Dus wel aangaf bij voetbal, ja, enkel of knie, dat komt toch wel vaak voor, ja. En heeft dat dan ook te maken met, met dat de, de speler dat niet goed, goed fit is of niet goed uh, loopt of iets dergelijks? Want omdat je ook uh, bewegings... Uh... Ja, nou ja, dat kan een rol spelen. Wat ik al eerder aangaf was een warming-up is van enorm belang. Zodat de bloedsomloop uh, toeneemt en, uh, en de zuurstofverdeling ook toeneemt. En, en daardoor is de kans op blessures wel, uh, wel minder. Maar zelfs bij voetbal als je onderuit wordt geschopt, word je onderuit geschopt. En, ja, en daar kan je zelf natuurlijk niet helemaal wat aan doen. Dus daar ben je wel afhankelijk van, van ja, ook van tegenstander. Oké, okay, stel ik, heb, ik, ik, ik voetbal zelf nog, ik moet morgen mag ik weer uh, de wei in met windkracht 8. Maar goed, <laughs> dat is uh, eigenlijk mijn eigen keuze. Stel, ik raak gebaseerd. Er gebeurt wat, ik, uh, ja, ik, ik verzwik mijn enkel of ik mm -hmm. verdraai mijn knie. Uh, je gaat natuurlijk het eerste, ga je naar de dokter of naar het ziekenhuis waar je vaker een sporter ziet liggen op de ja. eerste. Ja, door jou. En dan, wat is het beste traject wat je dan kan volgen om je zo snel mogelijk op het veld te kunnen staan? Nou, wat ik als eerste zou doen als je überhaupt nog op het veld ligt, is, is dan zorgen dat je je laat ondersteunen om het veld af te komen, zodat je dat je been of, of je enkel dan niet belast. Vervolgens is het, is het uh, goed om meteen te koelen. Daardoor gaan de vaten dicht en vervolgens uh, leg je een drukverband aan. En daarna zou ik wel meteen naar het ziekenhuis gaan of, of huisarts of fysiotherapeut, want dat is tegenwoordig ook uh, direct toegankelijk. En vervolgens daar aan de hand van een gesprek met de fysiotherapeut of, of, of arts, dat je een behandeltraject opzet. En ja, als het goed is uh, en de persoon er verstand van heeft, dan, dan rol je zo snel mogelijk weer het sportveld op. Oké. Okay. Nou, één vraag nog, uh, sport, sportblessures, mm -hmm. is het voor jou ook van belang dat je zelf uh, de sport uh, beoefent of uh, ben je niet actief op de sport? Ja, ik ben zeker actief binnen de sport en het is denk ik ook zelf uh, zeker van belang om daar... Uh sowieso wel ervaring in te hebben, ook ja, blessures dat ervaring in te hebben, dat is natuurlijk sowieso niet fijn, maar je weet dan wel, je kan je in ieder geval verplaatsen in de sporten die je eventueel begeleid om te zeggen van, nou ja, ik, ik, ja je kan inzien hoe, hoe moeite iemand ermee heeft, en ook misschien psychologisch wel, uh, dat dat zeker effect heeft, ja. dus dat is zeker wel, uh, wel goed om daar ervaring in, uh, in te hebben, ja. Oké okay, Chris, nou dankjewel voor je heldere en duidelijke uitleg en je komst nu uh, naar Hotel Hoogland. Graag gedaan. Um, ik hoop dat we niet zo vaak met jouw uh, expertise te maken hoeven te krijgen. Um, <laughs> um, Luister, we zijn... Uh, uh, straks komt hier aan tafel Louis van der Meij van uh, Boyard. Oomstee, Oomstee Boyard. Na het volgende plaatje van Johnny Cash met The Baron. Nee toch? Dit is wel een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 Came buzzing through a bush, and that big marine he just swatted with his hand, just like it was a fly. So when I turned around He was pulling a big palm tree Right up out of the ground And swatting those Charlie's wood From the here to the kingdom come When he led me out of danger I saw my camp and waved goodbye He just winked at me from the jungle And then was gone And when I got back to my HQ I told him about my night And the battle I'd spent With a big marine named Camouflage When I said his name, the soldier gulfed, and a medic took my arm And led me to a green tent on the right He said, you may be telling true, boy, but this here is camouflage And he's been right here since he passed away last night In fact, he's been here all week long But before he went, he said, semper fly, and said his only wish was to save a young Marine caught in a barrage. So here, take his dog tag, son. I know he wants you to have it now. And we both said a prayer for a big Marine named Camouflage. Whoa! Oh, camouflage. Things are never quite. That was an awfully big- Uh, Stan Ridgway met uh, camouflage. Wie niet gecamoufleerd is, uh, hier aan tafel. Uh, Louis van der Meij, inmiddels aangeschoven. Louis van der Meij, die, uh, ja, die gaat alles vertellen over de uh, biljartvereniging Oomstee. Ik ga maar binnen. Goedenavond, uh, uh, Louis. Ja. Welkom mannen. Ja, welkom doe ook namens mij natuurlijk. Nou, vereniging Oomstede zegt dat eigenlijk al. Laat me raden, wat heet het als thuishaven? Ja, café Oomstede natuurlijk. Café Oomstede, uiteraard. Sinds wanneer bestaat deze vereniging al? Uh, drie jaar bestaan ja. wij. en uh, We zijn begonnen met uh, één team. En we hebben nu uh, twee teams dit jaar. We spelen uh, competitie in Haarlem, Heemstede en bij ons dan thuis. En het is alleen maar drie ballen wat wij spelen. Dus de ja, de moeilijkste spelsoort eigenlijk. Oké, okay, en jullie hebben twee, twee teams, zeg je. Ja? En uit hoeveel personen bestaat een zo'n team? Nou, je speelt uh, een competitiewedstrijd met drie spelers. En we hebben natuurlijk bij elk team wel wat reserves, want niet iedereen kan natuurlijk. Want het zijn door de weekse avonden wat er gespeeld wordt. En uh, ja, het is gewoon, uh, ja, het is gewoon een geweldig spel. En wie zijn de, dan de, de drie spelers per, per ieder team, de hoofdspelers allemaal we zeggen? We hebben Henk van der Linden. Dat is. Uh, een uh, speler die 16 uh, drie banden moet maken over 25 beurten. Het, gaat een, het is een mooie wat je moet spelen, het is zeg maar een handicap net zoals met golf dat moet je, uh, ja je moet proefwedstrijden spelen en dan uh, krijg je een bepaalde handicap. Zoveel moet je dan spelen. En dan hebben we hebben ook spelers van 7 ik moet er zelf 13 uh, we hebben Twee spelers van tien, we hebben er nog eentje van 20 zelfs, dat is een Belg. We hebben een Belg, ja, ja. Ja, ja, zeker. Hij niet Keulemans of wel? Nee, hij heeft geen Keulemans. Maar uh, die is hier uh, anderhalf jaar geleden in Zandvoort komen wonen. En uh, ja, die jongen komt onwijs goed biljarten. Die heeft zelfs kunststoten gedaan. En die speelt ook bij ons in het team. Dus uh, dat is het uh, ja, hoogste speel in de hele competitie. Met 20. En, en de competitie, dat is uh, hoe hoog is de competitie aan zich? Aan landelijk gezien ten opzichte van bij wijze van spreken eredivisieniveau? Ja, nou, dat... Uh, de klasse dat... Kijk, dit is een wilde bond. Wij spelen niet echt voor de, voor de biljartbond. Want dan moet je allemaal zwarte vestjes aan. En, uh, en er mag er niet geroken worden. Er mag niet gedronken worden tijdens wedstrijden. Alleen een spaatje of zo, nou, dat willen wij natuurlijk niet, want er zijn wel gezelligheidsmensen. Ja. En uh, ja, deze competitie bestaat uh, uit, uh, moet ik even goed nadenken, uh, 34 teams. Dat zijn drie pools. Tom. En uh, 33 teams, 11 uh, teams in een pool. Ja, en dit speelt allemaal een uit- en thuiswedstrijd tegen elkaar. Dus we zijn al uh, vanaf uh, september tot uh, eind april zijn we bezig. Zeg maar tot maart en dan is het uh, na competitie. Kruisfinales en zo uh, finale. Vorig jaar zijn we, terwijl we nog één team, zijn we halve finale geëindigd dus. Dat is oh, dat is, dat is een hele mooi, mooie prestatie. Maar je hebt daar niet iets van promoveren of deze. Nee, nee, dat blijft gewoon in dezelfde toe. het is een, nee, nee, je nee, ja, het, bij, is een competitie ja, die gewoon al jaren bestaat eigenlijk. Ja. Omdat mensen niet dat uh, heel zorg uh, ja, gedoe met uh, zwarte hier, als die en toestanden, dat willen ze niet. Het moet wel een beetje vrijblijvend ja, uh, gezellig vrijblijven. zijn. Dat is, er is wel een sorry. competitie hier in de omgeving. Je hoeft niet te ver weg. Nee, uh, zeg maar Heemsteden Haarlem en uh, Haarlem Noord een beetje. En uh, verder gaan we niet. Nee, verder gaan. Jullie, jullie willen niet in het zwart en alles. Nee, Die houden we ook alles zelf bij, uh, de stand Of is er wel een stapje? Dus, nee, dat, is, uh, dat houden wij dan zelf bij. Daar ben je verantwoordelijk voor. Als je thuis speelt, een team. Dan moet je ook een scheidsrechter hebben en uh, hebben een mooi scorebord en zo. En uh, ik zal je vertellen dat wij, uh, als we uitspelen, is dat ook uh, allemaal heel goed geregeld. Uh, er is nooit geen gezeur, nooit. het is altijd uh, heel gezellig en uh, ja. er wordt echt uh, serieus gebiljart. En dat is gewoon natuurlijk heel belangrijk. En op welke avond uh, van de week is dat? Is dat altijd een vaste avond of, of wisselt dat? Ja, wij hebben, uh, nou uitwe uitwedstrijden is wel eens andere avonden, maandag, dinsdag, woensdag of donderdag. Ja. En wij spelen zelf thuis op donderdag omdat ze twee teams hebben, spelen het eerste team dan, of het tweede team wat uit. Dus speelt elke donderdag speelt er een team bij ons. Dus dat is heel leuk. En de laatste tijd zien we gewoon dat het heel, heel druk wordt met de toeschouwers. Dus is heel frappant de laatste tijd. Heel leuk. Maar er is toch uh, belangstelling? Ja, in heel veel belangstelling. Ja, we kunnen zelfs al met een derde team gaan starten volgend jaar. Dat, uh, ja, we hebben nog genoeg uh, mensen daarvoor. En uh, ja, het is gewoon heel leuk. Plus dat er een lesavond is. Ik geef zelf veel biljartles op woensdagavond. Twee uurtjes. En dan uh, speel speciaal drie banden. En dat is uh, ja daar niet meer voor. En die les uh, die is voor iedereen uh, te volgen ook nou, voor uh, jeugd? Of... Nou, jeugd, dat, daar moeten we nog eventjes naar gaan kijken. Daar dat ben ik wel van plan. Maar dat moet je echt op een, op een middag doen. Dat is, niet in een café moet je dat niet s'avonds doen. Dan moet je over een andere locatie hebben. Of je moet het uh, zeg maar op woensdagmiddag of op zaterdagmiddag om één uur gaan doen. Totdat het café open gaat. Want ik wil niet uh, dat kinderen in een café zijn. Uh, Nee, dat wil ik niet. Nou, nee, dat kan ik maar maar voorstellen. Maar ik zou, uh, ja, er zijn best mensen bij ons die dat uh, ook willen gaan begeleiden. Dus dat uh, is heel leuk. Oké, okay, nou, tot... Uh, tot uh, in ieder geval zijn we al een beetje op weg met uh, café Oomsteen Bollard. En, ja. en uh, zeker een toepasselijke plaat voor deze is dus dan toch Johnny Cash met de Baron. Oké. Okay. <laughs> If I had known you longer, you might be a little stronger. Maybe you'd shoot straighter than you do. Maybe you'd shoot straighter than you do. As he walked into the pool room, you could tell he didn't fit. In his handmade boots, custom suit, pearl-handled shooting stick. Tonight there'd be a showdown then everyone would know who shoots the meanest game around the Baron or Billy Joe Billy Joe looked edgy about to lose his cool. but the Baron's hands were steady as the two began to duel yeah he was like a general on a battlefield of slate and he would say to Billy Joe each time he sunk the eight He'd say, I wish I had known you when you were a little younger. Round me you might have learned a thing or two. If I had known you longer, you might be a little stronger. Maybe you'd shoot straighter than you do. Maybe you'd shoot straighter than you do. Now Billy Joe was busted. But he hadn't felt a sting. And from the far end of the table, he threw his mother's wedding ring. And he said, you won my money, but it ain't gonna do the trick. I'll bet this ring on one more game against your fancy stick. The Baron's eyes got foggy as the ring rolled on the felt. And he almost doubled over like he was hit below the belt. Twenty years ago, it was the ring his wife had worn, and he didn't know before he left that a son would soon be born. It sounded just like thunder when the Baron shot the brake, but it grew quickly quiet as he lined up the eight. Then a warm hand touched his shoulder and it chilled him to the bone when he turned and saw the woman who had loved him for so long. The game was never finished. The eight ball never fell. The Baron calmly picked it up and put it on the shelf. Then he placed the ring in the hands that held him long ago, and he tossed that fancy shooting stick to his son, Billy Joe, and he said, Well, I wish I had known you when you were Around me you might have learned a thing or two I have known you longer You might, might be a little stronger Maybe you'd shoot straighter than you do <laughs> Maybe you'd shoot straighter than you do ja, dat was een prachtig nummer natuurlijk van de King of Country, Johnny Cash. Die in al zijn songs altijd weer een mooi verhaal wist te vertellen. Zoals ook bij deze plaat waarbij het gaat over een biljartkampioen die na jaren weer herenigd wordt met zijn vrouw en eigen zoon. Aan tafel zit nog steeds Louis van der Meij van uh, Biljart Club Almsteen. Uh, net hadden we het eventjes over uh, hoe biljartclub Almsteen allemaal uit- en thuiswedstrijden speelt in de wilde competitie. Nu kan me nog herinneren dat er ongeveer twee jaar geleden... Tijdens het uh, 24 uur uitzending van CFM. Uh, Ton Aris binnenkwam in de studio, of in, toen was het nog, uh, Het water van Zandvoort werd dat gehouden. Ja, en dat Ton zei van uh, iedere karambool die Oomstelbouwjaard maakt, de komende periode geven wij 10 euro cent. Ja, dat klopt. En dat hebben we ook gedaan. We hebben onze uh, beloften zijn we nagekomen. Het is alleen uh, vorig jaar geweest, afgelopen seizoen hebben we dat gedaan. We hebben keurig netjes uh, Kika-shirts gedragen. We hebben aan alle tegenstanders ook gevraagd of die het goede doel wilde steunen of die ook uh, een dubbeltje per uh, poedel want het gaat om de poedels, de missers. Oh, moet, okay. Dus als je uh, een, een mist dan moet je uh, ja, dat werd gehouden en uh, dat kreeg ging een grote pot en wij hebben ongeveer ik weet het niet meer precies maar ik geloof iets van 17 of 1800 euro gehaald in een seizoen is... ja, ja. ja. toch wel, wel 17.000 uh, poedels. Ja. Nee maar het is gewoon uh, dat is echt een behoorlijk bedrag en dat is uh, Afgelopen, nou, ik weet het niet precies. Voordat de nieuwe competitie begon, is dat uitbetaald uh, uh, aan uh, Kika. We hebben een heel mooie uh, lijst ervan gekregen van Kika. Dus, uh, leuk, ja, dat was echt heel leuk. En uh, ja, dat was gewoon een goed doel. Dit jaar hebben we geen goed doel, want we willen zo weinig mogelijk poedels maken. Natuurlijk. Ja, ja. Dus, uh, <laughs> Er komt te weinig geld binnen. Dus een zonde voor het einde. En volgend jaar weer iets uh, leuks of zo. Maar uh, dat weten we nog niet. Ja, volgend jaar, uh, dat weet je nog niet. Maar nee. we zijn nu uh, met dit jaar bezig. De competitie uh, loopt nu. Ja. Hoe staan jullie ervoor? Nou, het uh, eerste team stond de uh, hele tijd heel goed. Maar die hebben een beetje een inzinking de laatste weken. Ze staan zeg maar in de middenmoot. Nou, je moet bij de eerste vier teams eindigen om na competitie te kunnen spelen. Het tweede team, waar ik zelf in speel, heeft een hele slechte start gehad. We hebben twee keer echt gigantisch verloren. Maar de laatste zes wedstrijden hebben we allemaal gewonnen. En we ze staan nu ongeveer op de vijfde plaats. Dus we lopen tegen die na-competitie aan te En uh, we hebben nog een inhaalwedstrijd goed zelfs. Dus uh, dat kan, het zou kunnen. Ja, die na-competitie halen is gewoon heel leuk. Want uh, daar zit ook nog een forse geldprijs aan. Als je kampioen wordt, uh, verdien je iets van vijf of uh, euro voor je team. Voor de, voor, het, ja, voor de vereniging, zeg maar. En dat is gewoon natuurlijk heel leuk om dat eens een keer... Uh, die prijswichten te pakken uit uh, het hele Haams en Heemsteeds gebeuren. Ja, dat is dat, dat fantastisch natuurlijk, zou dat zijn. Ja. En merk je nu bij de, de tegenstanders, is dat allemaal een beetje jullie eigen niveau, of zijn er echt uitschieters naar boven en naar, uh, naar ja, beneden toe? Dus, het woordje duikboot kan je wel eens natuurlijk. Uh, <laughs> er zitten natuurlijk heel veel duikboten tussen. Ik zal je vertellen bij ons is echt iedereen heeft een Eerlijk Moyenne. En wij gaan gewoon echt voor eerlijkheid. we spelen ook als een nieuwe mens aan. Als jij bijvoorbeeld uh, volgend jaar lid wil worden. Ga je eerst vier, vijf proefwedstrijden spelen. Over 25 beurten. En dan gaan we kijken waar je op uitkomt. En dat gemiddelde ga je krijgen. Maar dat is niet overal zo. Dat is niet bij alle tegenstanders. Die, ja, dat is gewoon heel jammer. Want ik moest gisteravond hebben we toevallig gespeeld. Met het tweede team. En dan moest ik tegen een man spelen. Die moet er een negen maken. En ja, die was in acht beurten uit. En in, uh, in zeven beurten. Terwijl ik ook ver boven mijn mooie speelde. Ik heb ook heel goed gespeeld, maar ja, ik verlies wel twee keer. Dus dat is niet zo erg prettig dan. Maar ja, goed, die man had een goede avond. Dus uh, dat kan. Ja, daar moet je het op ik houden. Ik heb dat ook wel eens ja, natuurlijk. Ja, ja ongetwijfeld. Ja, daarom, dus, uh, ja, je zegt het al, uh, dat is misschien een van de dingen. Duikboten erbij. In ieder sport uh, treffen we altijd intimidatie aan. Gebeurt ja. het ook nee, bij de nee, club? Dus, uh, nee, dat gebeurt echt niet. Het is gewoon uh, echt wel gezellig en uh, heel leuke tegenstanders dus. Ja, nu, zei je, nu zei je net toen we even, uh, of die R waren, dat je misschien nog iets aan ons te vertellen had. Nu zit onze technische man zit ons te zwaaien dat we nog maar anderhalve minuut hebben voor, de, voor het nieuws van acht uur. Nou, nou heel snel dan. Uh, waarschijnlijk, het, ik heb het in de wandelgang gehoord, in september, oktober, komt er een Giga op het strand in Zandvoort. Op het strand? Ja, in een strandtent, in een vaste tent. Dat gaat twee maanden duren waarschijnlijk, dat hele toernooi. Er komen vier te staan. En daar wordt gespeeld het Noord-Hollands kampioenschap. Drie banden. Dus het zou een primeur zijn en uniek verzandvoert. Inderdaad, zou dat een uniek voor Zandvoort zijn. Een hele mooie, een hele mooie, kaart. Het is uh, nog hele niet helemaal rond, ik heb het gehoord, dus jullie hebben het niet van mij. Nee, oké. Okay. Het blijft ook binnen deze muren van Hotel Hoogland, dat beloof ik je. Uh, nou, tot zover het eerste uur van uh, uh, CFM Zandvoort Sportcafé. Ton, hartelijk bedankt voor je komst hier naar, uh, naar het Hotel Hoogland. Straks gaan we verder met het uh, tweede uur en dan hebben we nog weer een paar, paar mooie gasten zoals uh, onder andere... Willem, de duivenvereniging ja, en wat hebben we nog meer? Kleiners uh, duivenvereniging die gaat ons uh, uitleggen. Duiven en sport. Mensen hebben er twijfels aan. Ik denk dat het ook sport is. En we gaan het ook hebben over de paarden. Dus we zitten met sport en met dieren in het tweede uur. We zitten weer helemaal goed straks. Graag tot strakjes. Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dit is Juri Stubenitsky met het NOS-journaal. De Egyptische president Hosni Mubarak lijkt nog geen aanstalte te maken om op te stappen. Vandaag zou de cruciale dag zijn volgens zijn tegenstanders, namelijk de dag van zijn vertrek. Maar voorlopig is er niets dat daarop wijst. Wel staan al de hele dag grote mensenmassa's in Cairo, Alexandrië, Suez en Luxor op pleinen te schreeuwen dat Mubarak weg moet. Voor zover bekend verlopen de protesten veelal vreedzaam. De Europese Unie roept op tot de vorming van een overgangsregering in Egypte, die op een brede basis steunt. Die overgang moet nu beginnen, zo staat in een verklaring, die op de EU-topconferentie in Brussel is opgesteld. Aan de wensen van het volk moet tegemoet worden gekomen met hervormingen en niet met onderdrukking, al dus de EU-leiders. Buitenlandchef Catherine Ashton vertrekt binnenkort naar Egypte. Daar zal ze namens Europa hulp aanbieden bij het hervormingsproces. Oppositieleider El Baradei is wel degelijk bereid om Mubarak op te volgen als het volk hem daarom vraagt. Hij sprak met klem eerdere berichten uit de Oostenrijkse pers tegen dat hij geen president wil worden. De man van het neergeschoten Amerikaanse congreslid Gabriel Giffords gaat mee met de laatste vlucht van het ruimteveer Endeavour. Astronaut Mark Kelly nam begin januari verlof omdat zijn vrouw door haar hoofd was geschoten. Tijdens een politieke bijeenkomst in Arizona opende een man het vuur op het congreslid en schoot hij zes anderen dood. De NASA is blij met de terugkeer van Kelly en heeft er vertrouwen in dat hij de missie aan kan. De laatste lancering van de Endeavour is op 19 april, de ruimtemissie duurt twee weken.